Het ritme van Zandvoort op 106.9. CFM You tell all the boys no Makes you feel good Yeah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 In 2012 is in bijna alle ziekenhuizen een time-out bij operaties ingevoerd. Dat betekent dat vlak voor de operatie begint nog een keer extra alle gegevens worden gecontroleerd. Bij het meldpunt Discriminatie Internet zijn in 2013 ruim twee keer zoveel meldingen binnengekomen van discriminatie op internet tegen zwarte mensen als het jaar ervoor. Er kwamen afgelopen jaar 193 meldingen binnen tegen 99 in 2012. Volgens het meldpunt is de grote stijging te verklaren... door de discussie over Zwarte Piet... die zou hebben geleid tot onverbloemd anti-zwart racisme... aan het adres van de mensen die kritiek leveren op het Sinterklaasfeest. De werkloosheid in Frankrijk stijgt nog steeds. In december kwamen er ruim 10.000 werklozen bij... en daarmee komt het totaal aantal Franse werklozen uit op 3,3 miljoen. De nieuwe cijfers zijn een klap in het gezicht voor president Hollande... die had beloofd dat de werkloosheid vanaf eind 2013 zou dalen. Een cruise van Amerikanen in de Caribische Zee is afgebroken... omdat meer dan 600 opvarenden waarschijnlijk zijn besmet met het norovirus. Zowel passagiers als medewerkers moeten overgeven en zijn aan de diarree. Het schip keert terug naar de haven van New Jersey waar het wordt gedesinfecteerd. In de koeienstal in het Duitse Ratsdorf is een steekvlam ontstaan... door het methaangas dat de 90 winderige koeien produceerden. Het dak van de stal raakte beschadigd en een van de koeien liep brandwonden op... In de stal had zich een enorme hoeveelheid methaangas opgebouwd. Door statische elektriciteit van een apparaat kwam er een vonk vrij en vloog de boel in brand. Het weer in de loop van de nacht wordt het droog en klaart op sommige plaatsen op. De minima liggen tussen de 0 en 3 graden. Morgen overdag is het ongeveer 5 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 als dus je komt de lekker de voor het strand, ja. weer in de zomer. Ja, precies. <laughs> Heerlijk, hè? En met de kinderen? Je hebt uh, twee kinderen, hoorde ik, hè? Ja, ik heb twee kinderen. Vera die is twee, een meisje. En Roa, die is uh, vier, een jongetje. Leuk, ja, ja, gezellig. Dus dan ga je lekker met ze naar het strand. En uh, ja, dat is heel, heel, heel erg leuk. Ben je hier geboren in Nederland? Nee, ik ben in Paramaribo, Suriname, ben ik geboren. Uh -huh. Ja, ja. En uh, daar ben ik... Uh,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 what you've done It's not because of what big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 we hebben er vaker voor gebeden. En ja, wonderbaarlijk. Op een gegeven moment was het weg. En weet je ik kijk nu nog steeds naar mijn handen. Soms dat ik denk van, wauw, ik heb gewoon geen exé meer. Ja. Dus uh, ja, dat is echt zo fijn. Mm. En jullie hebben er zelf voor gebeden, hè? Of, ja. of binnen de gemeente, bedoel je? Ja, binnen de gemeente, maar ook gewoon de meiden onderling. Ja. Ja. ja, met die ja. beide groepen. Ja. Ja. ja, ook daar heb je geen ja. voorganger nodig. Je kan nee. gewoon zelf thuis bidden. ik ja. je kan met je vriendinnen bidden. Dus uh, mm. ja, daar waar één of meer bij elkaar.